7 uur. Het nos journaal. Jurist Dubenitsky. Station bij Parijs nog dagen dicht na ongeluk. Samsung wil juist in crisis nivelleren en duizenden extra vaccinaties ommazelen. Het station van de Parijse voorstad Bretagne is de komende drie dagen gesloten voor onderzoek vanwege treinongeluk gisteravond. Dat heeft president Hollande gezegd, die de plek van het ongeval heeft bezocht.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 De VS wil dat Rusland hem uitlevert... omdat Snowden het bestaan van een afluisterprogramma onthulde. Gisteren sprak Snowden op de luchthaven nog met mensenrechtenactivisten. Amerika is boos dat Rusland de klokkenluider een platform geeft voor propaganda. Wat Obama en Poetin precies hebben gezegd is niet bekend... maar er lijkt weinig vooruitgang geboekt in de kwestie. De komende weken krijgen 6000 kinderen een oproep voor een extra innenting... vanwege de mazelenepidemie...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 De A12 bij Moerkapelle is vanochtend korte tijd dicht geweest voor het ontmantelen van een vliegtuigbom. Het gaat om een Britse 500-ponder die vier dagen geleden werd gevonden bij graafwerkzaamheden. De bom lag in een weiland vlak langs de snelweg, het spoor en enkele pijpleidingen. De explosieve opruimingsdienst laat de bom op een veilige plek ontploffen.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 Een heel goedemorgen. morgen. Er komt uitgebreid onderzoek naar het treinongeluk van gisteren te zuiden van Parijs. Daarbij kwamen zes passagiers om het leven en tientallen mensen raakten gewond. In het Leids Universitair Medisch Centrum zijn ze erin geslaagd een hartoperatie uit te voeren op hun foetus. We praten zometeen met de verantwoordelijke arts. En auto's, vliegtuigen en boten, al het verkeer was ervoor stilgelegd voor de ontmanteling van de vliegtuigbom bij Moerkapelle. Verslaggever Roel Pauw. Ja, het was een uh, buitengewoon stille ochtend, denk ik, hier in de omgeving van Moerkapel. Al het verkeer lag stil. Inmiddels uh, rijdt het weer over de A12. Vliegtuigen heb ik nog niet gezien. Het is een mooie stralende ochtend. Ik kijk uit op een uienveld en ergens daarachter uh, staan twee oranje graafmachines. En dat is de plek waar die 500 ponden van Britse makelei uit de grond is gehaald. En het is allemaal goed gegaan. Hoort u zo meer over in het NOS Radio 1-journaal tot half negen. Ja, met volle snelheid ontspoorde gistermiddag een trein ten zuiden van Parijs. Midden in de avondspits. Een aantal wagons kantelden en ramden de overkapping van het station. Zes mensen hebben het ongeluk niet overleefd. En tientallen mensen zijn gewond. Een wachtende reiziger zag het gebeuren vanaf het perron. Hij hoorde een klap en zag dat de trein... In stukken brak. Ik ben op de quai en ik hoorde een boom En de train s'est couperd in twee. En hij s'est mis in zigzag. En plus rien. Er waren mensen Mensen d'apocalypse. Mensen schreeuwden, waren in paniek. Het was apocalyptisch. Gisteravond kwam president Orlando naar het station van Bretigny, de plaats van het ongeluk. De impact is groot, zei hij. We moeten begrijpen en analyseren wat er is gebeurd, zei Hollande. Het is een choc qui n'est pas entre de train, het is een choc qui s'est producit sur ce train. En die dus moet worden comprise, analysée. En. Toutes les enquêtes seront, bien sûr, publiceren. Volgens Hollande zullen alle onderzoeken openbaar zijn... zodat er geen twijfel blijft over wat er is gebeurd. Zodat er geen voorbarige conclusies worden getrokken. We gaan naar correspondent Ron Linker. Ja, Ron, is er inmiddels meer bekend over wat er is misgegaan daar? Nou Rick, alleen dat de trein ontspoord is tijdens of vlak na een wissel. En dat vervolgens de wagons uh, al dan niet op hun kant tientallen meters zijn voortgesleept over het perron heen. Waar op dat moment ook mensen stonden te wachten. En om aan te geven hoe hard de klap is geweest uh, op honderden meters afstand van het ongeluk in het centrum van dat stadje Brittany. Daar zijn gisteravond brokstukken neergekomen. Het was dus een heel druk knooppunt voor treinen. Iedere drie minuten komt daar een trein voorbij, dus de catastrofe had nog veel groter kunnen zijn als er andere treinen in volle vaart bovenop geklapt waren. Nou, het was echt een kwestie van minuten en de machinist van de trein die heeft dat weten te voorkomen, want die heeft meteen een algemeen alarm afgekondigd nadat het gebeurd was, waardoor het treinverkeer rond Brittany in ieder geval meteen was komen stil te liggen. Ja, het was dus een enorme klap. Wat, wat is er meer bekend over de slachtoffers? Die worden op dit moment verzorgd in ziekenhuizen in de buurt van Brittany. Het zijn er 30 in totaal, 8 zwaargewonden, 22 lichtgewonden. Uh, het ongeluk vond natuurlijk plaats in de omgeving van Parijs. En dat is, dat is letterlijk achteraf een geluk bij een ongeluk geweest. Want dat betekent dat er in de omgeving van die plek heel veel ziekenhuizen zitten. Dus konden heel veel gewonde reizigers al snel uh, medisch verzorgd worden of geopereerd als dat nodig was. Gisteravond laat zijn de meeste ambulances vertrokken uit Brittany... Uh, Reddingwerkers verwachten niet meer dat er nog mensen levend uit de wrakstukken zouden komen. Uh, de Franse spoorwegen die hopen in de loop van de ochtend uh, de treinstellen van het spoor te kunnen halen... zodat het treinverkeer zo snel mogelijk rond dat plaatsje hier dus een druk verkeersknooppunt weer op gang kan komen. Ja, nou stelt de Franse president een onderzoek in, maar hij heeft uh, zelf ook nog niks gezegd over een mogelijke oorzaak? Nee, en daar is het ook nog te vroeg voor. Hè. Langzaam maar zeker begint men wel met het uh, uitsluiten van mogelijke oorzaken. President Hollande bijvoorbeeld heeft gisteravond wel gezegd... Uh, dat er op het moment van het ongeluk niet gewerkt werd aan het spoor. Dus, dus daar kan het niet aan liggen. Uh, de trein was volgens de Franse spoorwegen ook niet overbeladen. 350 mensen aan boord, dat is niet te vol. Een ander vraagteken ging nog over de snelheid van de Intercity. Was die niet te hoog? Uh, de minister van Transport die zegt dat dat ook niet het geval was. Uh, de trein reed. 137 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 150 kilometer per uur is. Dus dat is binnen de norm. Eigenlijk het enige wat met zekerheid vast te stellen is, is dat die trein ontspoorde bij een wissel vlak voor het station. Daar richt het onderzoek zich nu op. Maar of een defect aan die wissel de uiteindelijke oorzaak uh, zal blijken te zijn geweest, dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Ron Linker, dankjewel. Het is negen uh, minuten over zeven. Vanochtend was er al een volop bedrijvigheid in Moerkapelle. Daar werd een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. Al het verkeer werd ervoor stilgelegd. Dinsdag vond een kraanmachinist de Britse 500-ponder. Verslaggever Roel Pauw is in Moerkapelle. Goedemorgen Roel. Eh, er is daar een groot gebied afgezet. Hè? Hoe, hoe is het gegaan vannacht? Nou, het is uh, allemaal naar wens verlopen, hoor ik van uh, de instanties. Uh, gisteravond zijn mensen nog eens een keer gewaarschuwd... dat die Ontmanteling van de bom aanstaande was. We hebben een brief gekregen. Mensen zijn nog aan de deur geweest om aan te bellen... en te zeggen van, zorg ervoor dat je morgenochtend... tussen pakweg vijf uur en half zeven binnen bent. En dat geldt niet alleen voor mensen, maar dat gold ook voor dieren. Alle beesten moesten even op stal. En dat had te maken met de mogelijkheid dat die bom toch zou ontploffen. En dan heb je één regen van scherven die in het rondvliegen... en dan wil je maar liever binnen op de bank zitten en niet in het open veld, je uien aan het rooien zijn. Uh, dat, uh, die opdracht gold voor een gebied in een straal van 1130 meter rond de plek waar die bom gevonden is. En ik uh, kijk daar nu op uit, uit de verte. Twee oranje graafmachines, daar, uh, daar moet de bom gelegen hebben. En iemand die uh, dat bij uitzicht weet, dat is degene die ze gevonden heeft afgelopen week. Marijn de Deugd. Dat was een grote schrik natuurlijk. Opeens een 500 ponder van uh, Britse makelij op de shovel. Ja, dat was, uh, was uh, schrikken was het wel. Maar ik was meer verbaasd eigenlijk dat ik ervan schrok. Want ja, ik uh, zit al 40 jaar graan, misschien... en uh, ik heb nog nooit zo'n uh, zo bom in de, in de bak gehad. Maar u wist wel gelijk wat het was? Nou, ik was aan het graven, toen voelde ik dat er iets zat. En de tweede maal toen ik daar dezelfde plaats met de bak in de grond ging... en ik kwam met de bak uit de grond, toen zag ik dat er iets in lag... dat er uh, dat niet op het gebeurde. Nee. nee, het is zo'n uh, beetje sigaarvormig ding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 Wat is nou vervolgens de procedure? Wat gaat hiermee gebeuren? We rijden zo meteen naar Wassenaar, naar het strand. Daar hebben wij een geschikte locatie waar wij de bom tot ontploffing kunnen laten brengen. Een verslag van Roel Pauw. Edward Snowden bestaat, verzucht de journalisten op de Moskouse luchthaven Shire Medjevo. Ze zagen gisteren de eerste beelden van de Amerikaan sinds zijn vertrek uit Hongkong drie weken geleden. Het vliegveld werd belegerd door honderden journalisten... die allemaal hoopten zelf een glimp van s werelds bekendste klokkenluider te mogen opvangen. Te vergeefs. En ook uh, correspondent Geert Goudkoerkamp koerkamp was erbij. Het zoeken is naar een man die een bord met daarop geschreven G9 omhoog zal houden. Naar schatting 200 journalisten zijn naar het vliegveld Cherimetivo gekomen om dat moment mee te maken in de hoop dat deze man hen zal leiden naar de illustere Edward Snowden. Cameraploegen vallen bijna over elkaar heen als de man verschijnt. Hij gaat de hele meute voor naar een volgende terminal... met achter hem het groepje mensen... dat door Snowden is uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud. Onder hen enkele advocaten, een parlementslid... de Russische Ombudsman voor de Mensenrechten... en medewerkers van mensenrechtenorganisaties Amnesty International... en Human Rights Watch. En dat selecte gezelschap verdwijnt door een grijze deur waarop staat: alleen voor personeel. En ergens daarachter ligt de transitzone waar Snowden al enkele weken bivakkeert. Daarna is het wachten met z'n allen. Tanya Lokshina van Human Rights Watch zit binnen en sms't af en toe wat uitspraken van Snowden door. Ze maakt met haar telefoon ook de eerste foto's en videobeelden van Snowden sinds zijn vertrek uit Hongkong. Hij bestaat dus echt, zeggen hier enkele journalisten. Some Sommige regeringen in West-Europa en Noord-Amerika, zegt Snowden, hebben zich bereid getoond buiten de wet te opereren. En dit gedrag zetten ze dat op de dag van vandaag voort. Deze onwettige bedreiging maakt het voor mij onmogelijk naar Latijns-Amerika te reizen en gebruik te maken van het asiel dat me daar is verleend. De deelnemers aan de ontmoeting komen naar buiten en worden meteen omstuwd door de nieuwsgierige menigte. Zoals Sergei Nikitin van Amnesty International. Ik weet niet onder wat voor omstandigheden hij daar verblijft, maar hij ziet er goed uit, zegt Nikitin. Die ook via de telefoon voortdurend door de media wordt bestookt. Tanya Lokshina van Human Rights Watch geeft de kern van Snowden's betoog weer dat hij graag legaal in Rusland wil verblijven, zolang hij niet verder kan reizen. Hij wil verder reizen naar Latijns-Amerika, zegt ze. Dat is althans zijn bedoeling. En hij zou dat al hebben gedaan, want hem is daar politiek asiel aangeboden. Maar het probleem is, en dat heeft hij meermalen benadrukt, dat de Verenigde Staten hem die mogelijkheid niet geeft. En de enige uitweg voor hem op dit moment is politiek asiel te krijgen in Rusland, hoewel hij dat ziet als een tijdelijke oplossing. De grote vraag blijft natuurlijk of Moskou dat wel wil, want de toch al stroeve relatie met de Verenigde Staten zou daar nog verder onder lijden. President Poetin heeft eerder gezegd dat Snowden in theorie in Rusland kan blijven, mits hij de Verenigde Staten verder geen schade berokkent. Want... Daarop zei de heer Snowden dat hij hier geen enkel probleem ziet, al dus lok -China. Want vanuit zijn optiek is wat hij doet niet gericht tegen de VS. En hij is ook niet van plan iets dergelijks in de toekomst te doen. De Amerikanen zijn het daarmee natuurlijk niet eens. De Russen beraden zich nog... in afwachting van Snowdens officiële verzoek om politiek asiel. En de presidenten Poetin en Obama hebben gisteravond met elkaar gebeld. Maar naar verluid is er geen enkele vooruitgang geboekt... over de kwestie Snowden. De Mont Ventoux, de Kaleberg in de Provence. Hij wordt gevreesd en hij is uitdagend... Morgen staat hij op het programma in de Tour de France... en moet er nieuwe geschiedenis geschreven worden. Jeroen Wielaert besprak verleden en toekomst met drie Nederlandse toppers. Van Toe, onderdeel van de grote geschiedenis van de Tour de France. Van tevoren bij de 100 editie voorafgegaan... met allerlei specials, met fascinerende foto's. Louis-Jean Bobet alleen klimmend. Charlie Gaul alleen klimmend tegen de klok... toen het een tijdrit aankomst was op de Van Toe. Wout fascineren ja. dat soort foto's jou ten eerste ook? Ja, ik vind de oude foto's wel altijd heel mooi om te zien van vroeger, hoe het er toen naartoe ging. Ken je die namen ook? Ja. Go, Bobet, Robiek, de eerste ja. winnaar in 1951, Lazarides. Ja, eigenlijk niet, maar het klinkt wel mooi allemaal. <laughs> heb je wel eens films gezien? Uh, ja, niet, niet beelden? specifiek. Beelden wel, beelden wel, ja. Van de moment van toen heb uh, ik wel al veel beelden van gezien, dat wel. Heel beroemd, maar dan ook in het verdrietige vanwege het overlijden van Tom Simpson, ja, weet dat, je ook? dat weet ik dan wel, ja. Ja, dat is natuurlijk heel triest, maar uh, ja, dat geeft die berg ook natuurlijk uh, weer zijn naam uh, een beetje daardoor. Dus zijn er ook heel gezond overheen gekomen, hoor. Ja, laten we dat over dat er meer gezond overheen komen dan uh, die daar loodje bovenop leggen. Dus, uh, nee, ja, het is een hele mooie klim, ik ken hem van tv en uh, kijk er ook wel naar uit nog niet gedaan, hè? Nog nooit gedaan, dus uh, dat is een beetje met de meeste klimmen die ik hier doe. En normaal seizoen ook. Had, uh, wel veel over gehoord. Had, uh, ja, ik ben echt benieuwd. Robert Geesink, ook. Ten, even beginnen over de geschiedenis. Hoeveel beelden, foto's heb je gezien van vroeger? de van toen? Ja, veel ding. Denk ook, uh, wel veel, denk ik. denk dat elke renner wel. Die komen altijd wel voorbij, hè? Fascineert het jou? Nou ja, het is een speciale berg. Ja. Wat je al zegt, het, daar is geschiedenis geschreven in de wielersport. Dus ja, dat uh, het zijn wel dingen waar de, waar de sport heel erg aan vasthoudt. En het is natuurlijk een speciale berg. En het is een berg waar heel veel over gepraat en geschreven wordt. En dat, uh, ja, dat merk je ook wel in het, zeg maar in het peloton. Dat het toch voor renners een speciale, speciale aankomst is. Zoals ik al tegen Wout Poels zei, Tom Simpson is het ene tragische geval. Maar er zijn er genoeg die er ook glorie beleven. Is er enige glorie weggelegd daarvoor... Uh pakweg, Robert Geesink? Ik weet het niet. Ik heb in het verleden een paar wel goede ervaringen daar. Uh, Dauphiné een keer opgereden. was denk ik vierde. En, ja, het, is een mooie, het is een mooie klim. Hoe moet die eigenlijk? Nou, Hoe ja. doe je hem? <laughs> van onder behalve, de, behalve klimmend? Van onder naar boven uh, vol gas, <laughs> ongeveer. Uh, nee, in ieder geval... Uh, zoals er nu gereden wordt in het peloton, zal het daar wel op neerkomen, denk ik, voor de meesten. Uh, er zijn een aantal van die uh, mannen die nog heel rap kunnen versnellen. En, uh, ik denk dat wij meer van een constant, zelf moet het meer van een constant tempo hebben. Maar het blijft een uh, lastige klim. Er is geen doseren aan? Ah, ja. tegen, tegen deze tijd in de Tour is het uh, toch gewoon, denk ik, voor iedereen met de billen bloot op zo'n lastige klim. Ja. En hoe zit het met Bouke Mollema en de Van Toen? Ja, dat weet ik niet. Die, die ken ik nog niet. Dus, uh... Geen ervaring, zoals Robert Geesing? Nee, nee, nee. nog nooit opgereden. Dus, uh, ja, we gaan het zien zondag. Wel ook die fascinerende foto's en beelden gezien van vroeger? Nou, niet heel veel beelden gezien, nee. Ja, ik heb natuurlijk wel eens gezien dat hij in de tour zat een paar jaar geleden ook nog. Op tv dan. En, uh, ja, ik heb vorige week nog een boek gelezen over ervan toe, maar, uh, van Van ja. Bert Wagendorp. Ja, precies. Hoe was dat? Oh, wel een leuk boek, ja. maar goed, uh, daar heb je natuurlijk uh, in de koers ook niet heel veel aan. <laughs> maar uh, ja, goed, we gaan het wel zien. Mooie beelden van Mollema moeten het worden. Ja, dat hoop ik ook, Ja. En wij met hem, Bouke Mollema, de nummer twee op dit moment in het klassement. Vanavond in de arena in Amsterdam voor het eerst in zes jaar, Robbie Williams geeft hij weer een show. Oh, it today. All the handsome are gay. You feel the pride. Shit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Supreme van Robbie Williams vanavond dus in concert in Amsterdam. En uh, in Rotterdam is dan de uh, tweede avond van Norsey Jazz. In uh, volle gang alweer de 38e editie, compleet uitverkocht. Onder meer uh, Santana en Carol Emerald stalen de show gisteren. En zelfs Prince dook op tijdens het concert van zijn buurman Larry Graham. Maar onze verslaggever die ging op zoek naar uh, andere verrassingen op het festival. En hij vond ze. Nordsie Jazz is van het ene naar het andere concert lopen en dan af en toe een hamburgertje happen of een satéetje prikken. Maar dit jaar is er iets voor de fijnproevers. Een twee sterren restaurant met keurig gedekte ronde tafels met prachtig wit linnen, blinkende glazen. Het is restaurant De Zwethul on Tour. We hebben vanavond een menu dat bestaat uit faux Strooknof. Een hele innovatieve manier van strooknof serveren op een lichte manier. Met daarna wat gepocheerde tongvlees en grote paling. Daarna een stukje paardenloem met allerlei structuren van een bleekselderij. En als dessert ja, heel toepasselijk, symphony of sounds. Heel goed, echt heel goed. Van grote klassen. Maar u komt hier natuurlijk voor de muziek, voor de jazz. Nou. En dan zit u zei... lekker te eten. Nou, dat zegt u nu. De zwethul is dicht, hè. dat weet u misschien, hè, op in Schipluiden. En toen dachten we, nou als dat hier is, dan gaan we hier lekker eten en dan pakken we meteen jazz mee. Dus je komt eigenlijk voor het eten en daarna voor de jazz? Ja, nou laten we het zomaar zeggen. Ja. Cheers. Cheers. 2011 was hij nog drie keer te zien. Heel laat in de nacht, Prince. En nu dook hij opeens weer op bij Larry Graham. Helaas heb ik dat concert gemist, maar ik hoopte hem eigenlijk bij Andy Allo. wat is uh, een van de gitaristen en zangeressen uit zijn band te zien. Teleurgesteld? Nou, een beetje, een beetje. Iedereen stond daar toch wel van, nou ja, ze, hij kan hier toch wel het podium op komen lopen. Ja, dat klopt. Het gevoel was er volgens mij wel in die hele tent. En, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, halverwege het ik dacht ik daar niet meer aan. Het was, uh, was echt goed. dat had ze Prins niet meer nodig. Eigenlijk niet, nee. nee. nee. In deze tent wordt gejamd ge en daar in de hoek zit een uh, jongen achter het drumstel. Dan zit je te kijken en dan is het van ja. Het is wel leuk om te zien, maar er zelf staan is veel leuker. Het is wel zo. We gaan je voeten bewegen, je handen bewegen. Ja, ja ik heb het zelfs één keer meegemaakt. Toen dus ik bij Larry Graham in de boerderij. En toen gingen ze jammen met z'n allen. En toen ben ik het podium opgerend en toen ging ik meespelen. <laughs> dat was echt heel vet om te doen. Maar ja, dat gaat wel, het gaat wel kietelen, ja. ja. Dat kan dan hier. Hier kan het, ja. Dat is best wel een voordeel. Ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, mag ik ook even? Zeker. Jij de microfoon dan even vast. Doe ik voor jou. En even later komt zanger-pianist Ruben Heijn binnen. Hij gaat achter de piano zitten en begint te jammen.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 Normaal gesproken krijgen ze pas vanaf 14 maanden een prik tegen de mazelen. Nu komen kinderen vanaf zes maanden in aanmerking. De PvdA houdt vast aan de plannen om te nivelleren, dat zegt partijleider Samson tegen de Telegraaf. Hij vindt dat juist in crisistijd een eerlijke inkomensverdeling cruciaal is voor het draagvlak. Hij zegt dat de verschillen tussen arm en rijk de afgelopen jaren alleen maar groter zijn geworden en hij noemt dat oneerlijk. En voor het eerst is een foetus in Nederland succesvol gedotterd. De foetus was 23 weken oud toen de ingreep in de baarmoeder plaatsvond in Leiden. Het jongetje werd acht maanden geleden geboren. In de VS gebeurt het al vaker. In Nederland was het dotteren van een foetus dus nog niet eerder gelukt. En dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend heeft op veel plaatsen nog bewolking de overhand. Maar in de loop van de dag gaat de bewolking wat meer breken en komt de zon er vaker bij. Het blijft ook overal droog en het wordt zo'n 19 graden in de kustgebieden tot 22 of 23 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige wind uit het noorden tot noordwesten, kracht 3 of 4. Ook vanavond en komende nacht houden we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het kwik daalt tot een graad of 13 en er zou wat nevel of mist kunnen vormen. Morgenochtend krijgt vrij snel bewolking weer de overhand en dan passeert er een zwakke storing... waardoor uit de bewolking mogelijk ook een klein beetje regen kan vallen. Na het passeren van die storing zal vanuit het noorden geleidelijk aan de zon weer gaan doorbreken. Het wordt morgen een graad of 22. Na het weekende hebben we een aantal zonnige en warme dagen in het vooruitzicht. Met name op dinsdag zou het op een aantal plaatsen weer zomers warm kunnen worden, 25 graden. Straks hoort u meer over een succesvolle hartoperatie bij een Fötus. Gaat het over de Nederlanders in de Tour. En opnieuw problemen met de Dreamliner van Boeing. Tot zometeen. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten.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 Er zijn opnieuw problemen met het vliegtuig Dreamliner van Boeing. Eerst vloog gistermiddag een toestel in brand op de Londense luchthaven Heathrow. En even later moest er een terugkeren naar de luchthaven van Manchester... vanwege technische problemen. De Dreamliners werden begin dit jaar al maanden aan de grond gehouden... omdat de accu's van het vliegtuig vaak in brand vlogen. Hans Heerskens is uh, luchtvaartdeskundige van de Universiteit Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Is u al duidelijk wat er met de beide toestellen aan de hand is? Oh nee, absoluut niet. Het is niet eens duidelijk wat er eigenlijk precies is gebeurd. Uh, uh, hoe um, uh, waar de brand in het vliegtuig precies was. Uh, hoe, hoe ernstig die was. Uh, uh, uh, hè, want het, het, kan, uh, het kan zijn dat er alleen maar ergens rook uit het instrumentenpaneel kwam. Dat ja. is in het verleden wel gebeurd. En de, de, de vlammen kunnen er hebben uitgeslagen. Ik weet het niet. En wat betreft dat Thomson vliegtuig, dat moest terugkeren. Ja, het kan wel zijn dat de vliegers uh, alleen maar uh, een waarschuwingslampje zagen branden en uit voorzorg zijn teruggekeerd. Ja. Dat gebeurt vaak genoeg. Alleen omdat het nu de Dream. Is waarmee eerder problemen zijn geweest, is er dan veel aandacht voor. Ja, heeft u een, zou het kunnen zijn dat het weer aan die accu's ligt? Ook dat, ja, kijk, kunnen, alles kan, maar dus, uh, ik denk dat eerlijk gezegd dat het erg onwaarschijnlijk is, gezien alle verbeteringen die zijn uh, doorgevoerd. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen met de accu's zijn, maar de kans dat het uh, tot een brand leidt die. Uh, die, die Waar je van buiten iets zichtbaars ziet, is uh, erg klein. Omdat de accu's tegenwoordig zo worden beschermd door een omhulsel... dat ze, als ze in brand vliegen, dat er niks naar buiten kan komen. Ja. Overigens zei u dat de accu's vaak in brand zijn gevlogen. Dat is niet waar. Het oh. is twee of drie keer uh, gebeurd uh, op een uh, aantal duizenden uh, vluchten. Maar, ja, dat, maar goed, daardoor zijn wij een beetje getriggerd. Als het dan misgaat met die Dreamliner, zitten we er bovenop. Ja, ho ho hoe gebruikelijk is het nou dat, dat zo'n vliegtuig, uh, terwijl die al vliegt, toch nog dit soort uh, problemen heeft? Nou, het is heel goed gebruikelijk dat vliegtuigen terwijl ze als ze zeg maar nou een, een à twee jaar in dienst zijn dat er dan af en toe problemen zijn. Brand is niet gebruikelijk, maar um, uh, het is best wel gebruikelijk, of nee, sterker, sterker nog eigenlijk uh, uh, bijna altijd het geval dat een toestel in zijn begintijd uh, wat onbetrouwbaarder is. Um, uh, tegenwoordig is dat beter dan vroeger, maar bet een betrouwbaarheid van, laten we zeggen, 98 procent, uh, uh, uh, dus dat er op 200 vluchten toch iets aan de hand is. En dat is vaak helemaal niet zo vreselijk erg, maar wel zo dat er enige vertraging is omdat ja. er toch even iets moet worden gerepareerd. Dat is niet ongebruikelijk. Het is nu uh, ook wat meer in de aandacht natuurlijk, maar vroeger gebeurde dit dus ook al. Ja, uh, ik zou willen zeggen dat het vroeger zelfs meer gebeurde dan, uh, dan nu. Mm -hmm. En omdat uh, door de voortgang in de elektronica het uh, veel eerder mogelijk is om te ontdekken dat er mogelijk ergens iets fout is, ook al hoeft dat nog geen consequenties te hebben, uh, uh, gebeurt het... Uh, uh, uh, Misschien gebeurt het even vaker vroeger, want de, de spullen zijn betrouwbaarder geworden. Maar de, de, de mogelijkheid om eventuele storingen te registreren is ook toegenomen. Dus per saldo uh, is het vliegen daarom ook veiliger geworden. Ja, dus we hoeven ons geen zorgen te maken als we een vlucht hebben geboekt met een Dreamliner. Uh, nou, dat sowieso niet. Kijk, er kan altijd iets misgaan. Maar de luchtvaartautoriteiten zitten in het algemeen bovenop zo'n uh, zo ongeluk. Uh, die hebben ook iets te verliezen. Hè, als die een vliegtuig de lucht in laten gaan waar achteraf gesproken iets mee was... wat men had moeten ontdekken. Uh, nou, als u mij een eerste klas ticket aanbiedt voor een vlucht in de Dreamliner... dan uh, ga ik meteen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar uh, de aandelen van Boeing die zijn wel meteen na dit nieuws uh, gezakt. Hè? behoorlijk uh, percentage, 6 procent geloof ik. Hoe, hoe vervelend is dit? Dit is op korte termijn heel vervelend voor Boeing en ja, wat, wat krijg je, u zegt nu, ja de aandelen zijn gezakt, daar zouden mensen kunnen afleiden, ja er zou wel iets aan de hand kunnen zijn. Aan de andere kant ja, zijn er natuurlijk altijd mensen die denken, oh jee er is iets met Boeing, laat ik nu maar aandelen maar verkopen. Hè, het, het praat zich op die manier ook ja. een beetje zelf rond, om, ik denk dat op de lange duur de gevolgen zullen meevallen, of, heel, of er nauwelijks zullen zijn zelfs, tenzij er zou blijken dat er werkelijk iets aan de hand is met het vliegtuig, maar dat weet ik we gewoon niet. En om een voorbeeld te noemen, in de jaren zeventig was er een vliegtuig, de McDonnell Douglas DC-10, mm -hmm. waar een ontwerpfout mee was met de vrachtdeur, waardoor er twee toestellen zijn verongelukt. Dat leidde toen tijdelijk tot, tot zeg maar, paniek en passagiers wilden er niet meer mee vliegen. Maar toen hebben ze die vrachtdeur gerepareerd en, en in orde gemaakt. En daarna heeft het toestel jarenlang succesvol gevlogen. Hans Herkens, luchtvaarteskundige, dank u wel. Graag gedaan. De Tour de France explodeerde gisteren. Op voorhand dachten de volgers dat het een saaie etappe zou worden. Vluchters bijhalen en dan een massasprint. Maar niet van het alles. Het werd een ouderwets spannende waaier etappe. De Belkin ploeg schitterde en wegkapitein Bram Tanking kreeg daar ook veel reacties op. Ja, veel. Ja, ik, toch krijg je Van alle vrienden, berichtjes en uh, via Twitter krijg je wel echt superveel positieve reacties. Maar goed, hoe groot het is, hoe groot het is dat, uh, dat kan ik niet inschatten vanaf hier. Maar, uh, ja, uh, we hebben er echt uh, voor gestreden natuurlijk en ik denk, als je koers maakt, en, uh, dan ja, dat vinden mensen altijd mooi natuurlijk, hè? als je ervoor vecht en, uh, en dat is wat we gedaan hebben. Ja. Ja, ja, het mooie was ook, dat, hè, er lag een plan en het kwam uit, ik bedoel, ja, dat gebeurt natuurlijk ook niet altijd. <laughs> nee, nee, nee, dat gebeurt zeker niet altijd, dan maakt het ook echt mooi en dat is ook dan echt topsport. En, en uh, ja, dat gaat, daar, daar, ja, daar kun je alleen maar van genieten natuurlijk en daar genieten wij zelf al in de ploeg van. Ja. Ja. Sebastiaan Timmerman, ja, hoe heb jij het allemaal ervaren? Uh, als een uh, prachtige dag. Ja, dat is echt een van de bijzonderste ritten die ik, uh, die ik heb meegemaakt. Uh, 100 kilometer lang opgejaagd worden door het, uh, het peloton... dat helemaal in stukken is, uh, is uiteengebroken. Waar wij dan met de motor net voor zaten. Ja, dat, uh, dat heb ik niet vaak meegemaakt. Het waaide hard... En uh, mijn motaar René Wijkens, dat is een ex-prof, die reed in de jaren zeventig in het beroepspeloton. Dus die, uh, die riep al meteen, het kan vandaag, maar ja, dat hebben we wel eens vaker gedacht al deze, deze Tour de France. Uh, maar dit keer kwam het, uh, kwam het dus wel uit. En uh, ja, het was, een, uh, het was een hele bijzondere etappe. Ja, de ploegleider van Belkin, Marijn Zeeman, vertelde dat het allemaal een vooropgezet plan was. Is dat mogelijk ja. of is het een beetje stoerdoenerij? Dat, dat is echt zo geweest. Uh, uh, wat dat betreft verdient hij vele credits, die Marijn Zeeman. Die is uh, zeg maar afgelopen winter gehaald van Argos-Simano. daar was hij trainer. Uh, to, toen nog Rabobank geheten heeft hij een contract aangeboden, is hij op ingeraan. Nou Rabobank is dus nu inmiddels Belkin geworden. En die Marijn Zeeman heeft uh, een aantal maanden geleden samen met een andere trainer in dienst van Belkin, Mathieu Heiboer, uh, de vlakke ritten verkend. Dus juist niet de bergritten, want zij, die kennen we wel... maar de vlakke ritten heeft hij verkend. En deze rit viel hem al meteen op, viel hen op... vooral omdat het uh, toen ze die rit aan het verkennen waren ook hard waaide... Het kwam een beetje uit dezelfde hoek, de wind. Ja, ze zagen dat het een heel open gebied was met alleen maar graanvelden, uh, die kaarsrechte wegen. Ja, en toen wisten ze, het kan. gisteravond is Marijn Zeeman na het, bekijken, het terugkijken van de beelden die ze destijds hadden opgenomen uh, bij Mollema en Tendam op de Kamer geweest. Hij heeft aan haar gevraagd, uh, zullen we het doen? Wat willen jullie? Wat vinden jullie? En toen hebben Mollema en Tendam gezegd, uh, we gaan het proberen. En zo is uh, eigenlijk uh, de hele situatie, het uh, uh, ja, hele plan ten uitvoering gebracht. Ja. Hoe, hoe verklaar jij dat al die andere ploegen daar niet op gekomen zijn? Totale verrassing, totale verrassing. Uh, uh, ik denk dat er ook veel andere ploegen zijn geweest die uh, ongetwijfeld natuurlijk wel merkten dat het hard waaide. Maar toch dachten van, uh, wellicht wordt het uh, weer een ADC'tje vandaag... Uh, uh, Belkin had bovendien de hulp van Omega Pharma Quickstep, de ploeg van Mark Cavendish. Niet geheel, toevallig sliepen ze daarbij in hetzelfde hotel in gisteravond. Dus daar is die deal gesloten. Uh, Cavendish, die natuurlijk een paar keer verslagen uh, was in de sprint, door Marcel titel. Dus die wilde ook wel die ploeg Nou ja, als twee ploegen het op de kant zetten. Dan op een gegeven moment is de weg vol. En dan komen toch heel veel andere renners uh, komen in het gedrang op het kantje, zoals dat heet. Helemaal aan de zijkant van de weg. Uh, uh, zoals dat heet in jargon. Ja, en dan hoeft maar één iemand net even het niet meer bij te kunnen houden. En dan ontstaat er een uh, gat en dan is het gebeurd. En, en dat is dus wat er gisteren gebeurde. Sebastian Timmerman, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. De Chinese economie begint barsten te vertonen. Die economie is vooral gebaseerd op de export en op investeringen. De afgelopen jaren staken Chinese steden zich dik in de schulden om in grote projecten en stadsuitbreidingen te kunnen investeren. Maar die leningen kunnen niet worden terugbetaald, omdat veel van die projecten en mega-wooncomplexen nog leeg staan. Terwijl boeren er wel al hun land voor moesten opgeven. Midden tussen de hoge flatgebouwen die als dominostenen achter elkaar staan, opgebouwd, helemaal leeg en verlaten. Daartussen bevindt zich nog een klein stukje land. En daarop een klein soort containerachtig huisje met een uh, gordijn waarbij je meteen in een soort ouderwetse uitbouwkeuken komt. En binnen zit mevrouw Ma. In was 2008 jaar begonnen. Het dus 2010... Ze begonnen in 2008 met slopen. En in 2010 was ons garagebedrijf aan de beurt, zegt mevrouw Ma. Ze moest haar bedrijf en land verlaten voor de stadsuitbreiding. Het is helemaal niet nodig om zoveel huizen te bouwen, zegt ze. De kwaliteit van onze oude huizen was helemaal zo slecht nog niet. Maar de lokale overheid in Jinko vond het wel nodig om te bouwen, om te blijven investeren... Door te investeren ging het bruto nationaal product omhoog, de graadmeter van de Chinese economie, en dus ook het aanzien van Yinko en de lokale bestuurders. Yinko is exemplarisch voor wat er in veel andere Chinese steden gebeurt. There are empty housing projects all over China. Qingdao has one of the and most in the world. also one of the most expensive bridges in the world. It gets very traffic. Michael Pettis, professor financiële markten aan de Peking Universiteit. Je kunt naar honderden steden rond China en find brand nieuwe aeroporten die heel veel vliegtuigen hebben. Al deze dingen genereren growth, maar ze waren niet economisch viable. Dat is het probleem. Er werden megaprojecten gebouwd, maar zonder economische waarde. Want in toenemende mate betaald met leningen die niet terugbetaald konden worden, omdat de huizen, bruggen en vliegvelden niet in gebruik zijn. En de schulden bleven alleen maar stijgen. Er werden sneller schulden gemaakt dan de waarde van de de waard was. Dat moet per definitie stoppen. Het werkt niet meer. De trick die voor 30 jaar werkt, werkt niet meer. We hebben een hele nieuwe strategie. nodig. is een is square We staan voor een raam op de 11e verdieping van het managementgebouw van de industriële zone in Yinko. Volgens directeur Chao Yuan komen er vanzelf mensen op de lege appartementen af, zo'n 150.000, schat hij. En dan komt het met die uitstaande leningen ook wel goed. Maar de nieuwe president Xi Jinping wil daar niet op wachten. Hij heeft van het terugdringen van de enorme schuldenberg prioriteit gemaakt. Als het niet verder hebben we een serieus geldprobleem. En ze hebben het heel duidelijk, laatst jaar en nog meer dit jaar: dat ze de groei in de geld gaan sluiten. Voor mevrouw Ma is het toch al te laat. Ze hebben onze garage gesloopt om huizen te bouwen waar niemand in wil wonen. Het is verspilde moeite. Correspondent Marieke de Vries over de bouwwoede van China en de gevolgen daarvan. Daarmee is het 14 minuten voor acht geworden. Een medisch hoogstandje in het Leids Universitair Medisch Centrum. Artsen van dat ziekenhuis zijn er voor het eerst in geslaagd... om een succesvolle hartoperatie uit te voeren bij een foetus. Dat is een ongelooflijk precisiewerkje. Want een hartje van een foetus van 23 weken oud is maar... 2 centimeter groot. En het hartklepje maar 3 millimeter. De foetus is inmiddels een 8 maanden oude baby. Verslaggever Martijn Bink was bij de nakontrole in het ziekenhuis. Nou, ik denk dat we zomaar even de echo moeten maken dan. En uh, heeft hij nog een beetje een onrustig wondje. Maar dan zullen we dan nog even de chirurg naar laten kijken. Maar het is een beetje wild vlees, denk ik. Op de behandeltafel van dokter Nico Blom ligt stijgen. 8 maanden oud prachtige blauwe ogen en, zo te zien, blakend van gezondheid. De onderzoeken aan zijn kleine lichaampje ondergaat hij gelaten. Ook al ligt hij met allerlei slangetjes verbonden aan een indrukwekkend echoapparaat. Dat ziet er echt mooi uit. Elke echo is spannend. Moeder Ellen. Want ja, je bent gewoon heel benieuwd um, ja, hoe, het, uh, hoe het met hem gaat. Ja, of, of dat klepje of dat, of dat, ja, goed blijft. Je ziet weer het bloed dat door die aorta klep, door het nieuwe klepje stroomt. De hartafwijking van stijen werd oh, ontdekt toen mab. moeder ja, Ellen twintig weken zwanger was. Ze kwamen voor een moeilijke keuze te staan. De artsen waren um, eigenlijk ook wel een beetje bezorgd of het, of het inderdaad wel goed zou komen uh, ze hebben ons ook echt de vraag gesteld of wij hier wel mee verder wilden gaan. Of je eventueel de zwangerschap wilde afbreken. Ja, ja die vraag is ons echt gesteld. En uh, nou ja, daar hebben wij geen moment over nagedacht. We hebben gelijk gezegd van uh, we moeten alles proberen. En uh, zelf hebben we een beetje op, uh, op internet gekeken. En daar kwamen we al snel bij um, uh, het LUMC uit dat daar uh, de mogelijkheid was... Om een uh, operatie al um, ja, tijdens de zwangerschap te doen. Dat is natuurlijk wel echt een hele nieuwe techniek in Nederland. Hè? Ja, ja. Hij is eigenlijk de eerste die uh, ja, na acht maanden dit nog kan uh, er ja. zo nog ja. zo bij zit. Ja, nou dat hebben wij ons ook niet zo heel erg gerealiseerd, moet ik heel eerlijk zeggen. We hadden zoiets van ja, oh ja, het is nieuw. Ik geloof wel dat het inderdaad niet elke dag gebeurt. Maar we hebben ons daar ook niet zo heel erg mee bezig gehouden. We hadden zoiets van ja, Er moet iets gebeuren. <truimert> Wat was zijn toekomst geweest als hij niet was geopereerd in jouw buik? Ja, het zou uh, twee kanten op kunnen. Het zou uh, uit kunnen draaien op een hypoplastisch linkerhart. Dat, ja, dat wil zeggen dat er geen uh, grote bloedsomloop uh, is. En dat, dat kan op zich goed gaan met drie hele zware operaties. Maar dat, ja, de levensverwachting is dan gewoon bij uh, ja, niet zo heel groot. Of hij zou um, um, ja, al tijdens dus de zwangerschap. Uh, om te overlijden in de buik. Dat was eigenlijk ja, waar we uit konden kiezen. Nou, op zich, denk ik, het ziet er goed uit. Mijn voorstel is dat we. Uh, we gaan nog even het ECG bekijken. En er moet nog even geweeg, gewogen en gemeten worden. Maar... Het gaat nu super, zoals je wel kan zien, denk ik. In de toekomst zal hij nog um, ja, meerdere operaties wel moeten ondergaan. Alleen ja, verwachten, de verwachting is wel dat hij daar gewoon wel oud mee kan worden. Nee, nee, nee, nee, nee. Het jongetje Stijen, een verslag van Martijn Bink. We praten door met hoogleraar gynaecologie. Dick Oepkes. Die heeft de operatie uitgevoerd op Stijen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat, dat moet een enorm priegelwerk geweest zijn. Ja, dat is een hele uitdaging. Er zitten twee kanten aan. We zijn al in het LUMC heel lang met vitale operaties bezig... die allemaal priegelwerk zijn, zou je kunnen zeggen... waarbij we met... Naaltjes in bijvoorbeeld de navelstreng prikken die ook maar een paar millimeter is. Ja. Aan de andere kant hebben we deze operatie ook wel uh, gedurende een, een paar jaar uh, heel zorgvuldig voorbereid. Ja, maar het is wel de eerste keer dat het ook echt gelukt is hè, bij Stijen. Ja, dat is, uh, dat is heel uniek en we zijn er ook heel erg blij mee. En we zijn ook heel blij dat de ouders daar uh, zo positief over zijn uh, natuurlijk. Want dat is uiteindelijk het, het doel van onze onze behandelingen het, het voorkomen of zoveel mogelijk beperken... van, van sterfte en handicaps. Ja. En dat is bij Stijen heel goed gelukt. Maar laat ik de vraag omkeren. Uh, hoe vaak is het misgegaan voordat het gelukt was? Ja, de uh, operatie zelf is in uh, uh, ongeveer 2000 voor het eerst weer opgepakt... door, door een buitenlandse groep. En in het totaal uh, is de, de sterfte bij kinderen waarbij dit gebeurt... In de baarmoeder uh, zo'n 10 procent. Dus een op de tien van dit soort operaties. Eindigt in overlijden van het uh, kind. Ja. Voor de geboorte. Maar het voorkomt een grote kans op sterfte na de operatie. Want we zijn een deel van het team van behandeling. Voor en na de geboorte. En we kijken graag naar het, het overal plaatje. Van, van af ontdekken tot aan uh, de, de, de kinderleeftijd. En dan is met deze operatie de kans op overleving uiteindelijk groter dan zonder. Ja, maar nu heeft het ook al bij andere kinderen geprobeerd, feutussen geprobeerd in het verleden. Uh, dat is ook een paar keer misgegaan, toch? Ja, wij hebben nu totaal vier uh, operaties uitgevoerd op een ongeboren kind. Mm -hmm. uh, bij drie kinderen, bij eentje, hebben we twee operaties gedaan. En de eerste twee zijn uiteindelijk niet uh, uh, geëindigd in de geboorte van een gezond technisch zijn die ingrepen wel gelukt. Maar de kinderen hadden uh, nog andere aandoeningen erbij. En in ieder geval was ook de moeder heel erg ziek. En dat uh, heeft bijgedragen aan de uh, ongunstige afloop. In, bij stijen ja. zat eigenlijk alles mee. Zowel de moeder als het, als het kind zelf heeft het heel goed doorstaan. En ook de operatie na de geboorte is uitstekend verlopen. Zodat we nu ja, echt naar een, een heel gezond jongetje zitten te kijken. Was het moeilijk om de ouders over te halen? Of hadden ze geen keus eigenlijk? Nou, ik denk dat wij heel graag uh, de, de opties uh, objectief met de mensen bespreken. Ze krijgen alle keuzes voorgeschoteld uh, die, die er bestaan. En dat is denk ik essentieel, dat we open en eerlijk alle mogelijkheden bespreken met hun voor- en nadelen... en dat de ouders dan uiteindelijk kiezen wat zij willen. Ja, toch had ik de indruk net toen we de moeder hoorden... Dat, ja, dat ze niet echt over een nadelige afloop had nagedacht. Tenminste, ze had niet het gevoel dat er heel veel andere keuze was, geloof ik. Ja, dat is denk ik heel begrijpelijk vanuit de, de ouders. En ik denk ook natuurlijk waarom wij deze ingreep doen... is dat we er ook wel in geloven dat dit ja. een goede, goede zaak is. Dik ja gefeliciteerd met deze uh, mooie prestatie. En uh, hopelijk dat het uh, uh, vaker goed zal gaan in de toekomst. Dank u wel. Dank het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Staatman. Straatman. Ja. Nederlands Dagblad schrijft dat predikanten boos zijn over de vaccinatieoproep van politici. Politici als, als premier uh, Rutte en oud-minister van Volksgezondheid Els Borst vinden dat ouders hun kinderen moeten aansporen om zich te laten inenten tegen de mazelen. Predikant Alwin Uitslag vindt dat er sprake is van selectieve verontwaardiging. Hij zegt dat er veel gevaarlijke zaken voor de gezondheid van de mens zijn. De predikant vraagt zich daarom af waarom er op dit terrein wel dwang moet zijn. In de Volkskrant staat dat duizenden ondernemers zitten opgescheept met riskante derivaten. Het leek voor de bedrijven een mooie manier om de rente op een lening vast te zetten. In de, praktijk, in de praktijk draait het vaak uit op een grote schadepost. En die schade kan oplopen tot miljoenen euro's. Zo blijkt uit een rondgang van de krant langs ondernemers en advocaten. Het NRC-handelsblad schrijft dat een veteraan betrokkenheid heeft bekend... bij een onbekende executie in Indonesië. Een jaar geleden dook een foto op van een tiental doden in Mannen in een greppel. Veteraan Harry Nouwen zegt in een interview met NRC Handelsblad dat de foto van een executie door Nederlandse dat een foto is van een executie door Nederlandse militair. De veteraan herkende zichzelf als de soldaat die op de foto gehurkt naast de greppel zit. De andere militair was zijn luitenant. Die heeft volgens Nouwen de 13 of 14 mannen doodgeschoten. als vergelding voor een hinderlaag waar hij en een andere collega in gelopen waren. Vrijwilligers die met kinderen of verstandelijk gehandicapten werken... kunnen vanaf volgend jaar een gratis gedragsverklaring krijgen. Staat in trouw. Normaal gesproken is zo'n verklaring voor goed gedrag... vooral nodig om bij een betaalde baan. Maar uh, voor organisatie van kinderkampen is het te duur... om voor alle vrijwilligers een verklaring te betalen. Het kabinet neemt die conclusie over, waardoor het dus gratis wordt. De Amerikaanse zender KTVU maakte een grote blunder in een bericht over een vliegtuigcrash in San Francisco. De nieuwslezer dacht de namen van de piloten te kennen en liet dat aan de kijker weten. We have new information now also on the plane crash. KTVU has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Too Low, Ho Li Fook and Bang Ding Ao. Ja, de zender had niet door dat er grap was. De redactie had uh, nog een bevestiging gevraagd bij uh, het NTSB... een Amerikaans agentschap dat vliegtuigongelukken onderzoekt. Een stagiaire van het agentschap had onterecht bevestigd dat die namen klopten. Bezoekers van het North Sea Jazz werden aangenaam verrast. Tijdens het optreden van funkbassist Larry Graham... kwamen opeens Prince en gitarist Carlos Santana het podium op. Bezoekers plaatsten op YouTube beelden van het optreden. <middels> Onverwacht uh, Prince op het uh, North Sea Jazz Festival. Zometeen gaan we naar Brittany hier bij Parijs, uh, de plek van het treinongeluk. En daar is onze VRT-collega Stef van der Weg. Ik, prek, ik spreek hem zo. En uh, Londen is in de ban van de Royal Baby, hoort u zo een verslag van. Na het NOS Journaal van 8 uur. Graag tot zo.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 en zijn extra kosten die op dat moment nog niet nodig zijn. Van Brenk, Van Tongeren en Leegte. Radio 1. In Troskamerbreed. straks van 11 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Op hollandtour.nl kijk je alvast de rond bij dat populaire restaurant... en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met oe...